Renate Kok met het NOS-journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag was vorige week... tijdens de NAVO-top doelwit van een geavanceerde en gerichte cyberaanval. Dat meldt het ICC. Volgens het Hof is het gevaar inmiddels geweken. Of er schade is en hoe groot wordt nog onderzocht. Volgens de ICC ging het om eenzelfde soort cyberaanval als twee jaar geleden. Toen zou er een groot aantal gevoelige documenten zijn buitgemaakt. Maar het strafhof wilde dat destijds niet bevestigen. De ICC doet onderzoek naar genocide en naar oorlogsmisdaden. Voor verdachten kan het interessant zijn om te weten wie er tegen hen getuigen.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 De RIVM waarschuwt voor smok de komende dagen. Vooral in Brabant en het midden van het land wordt de luchtkwaliteit slecht vanwege de hitte. Die smok is vooral erg aan het einde van de middag en aan het begin van de avond. Mensen die er gevoelig voor zijn krijgen het advies om binnen te blijven. Veel scholen werken de komende dagen ook met aangepaste roosters in verband met de hitte. Op het tennistoernooi van Wimbledon is Daniel Medvedev in de eerste ronde uitgeschakeld. Als negende geplaatste Rus verloor in vier sets van de Fransman Benjamin Bonzi. Medvedev won het toernooi twee keer en bereikte de afgelopen twee jaar de halve finales. Het weer dan hier, het blijft nog lang warm, uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graad of 17. Morgen opnieuw zonnig, extreem warm, 30 tot 38 graden dan. KNMI heeft daarom voor morgen en ook voor woensdag code oranje afgegeven voor Limburg, Brabant en Gelderland. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 je antwoord, eh, ergens driftig met een laptop of een pc eh, een beetje bezig te zijn. Onder meer om eh, het eh, non-stop systeem weer op te tuigen. En die zal denk ik nu denken van, maar dit is toch wel heel erg fantastisch uit het verleden. Ja, dat klopt, want dit is Ravolva. Mensen, kent u deze nog? Ja, dat is een tijdje terug, ik <laughs> denk wel meer dan uh, tien jaar geleden. Uh, zij waren voormalige deelnemers aan het Rob Zelfs nog uh, in de tijd dat uh, Marcus en ik pas begonnen in te stappen. Uh, dat is denk ik 2007, 2018, kant uit. Uh, en toen waren wij net een beetje bezig met dit uh, programma een beetje op te richten. Dus uh, zo lang gaat het alweer terug. Hoewel uh, Dark Hearted Love uh, wel van een album afkomstig is uit 2011, dus uh, dat was al toch al stevig in de periode dat wij weer al bezig waren. En toen hebben wij ook behoorlijk wat aandacht besteed aan uh, Ravolva. Ze hebben dat album uh, uitgebracht en daar stond dit nummer Dark Heart of Love en uh, die heb ik ook meerdere malen hier laten horen. In dit tweede uur gaan wij aandacht besteden aan Nevin en uh, haar nieuwe single Common Sense en ik heb ook met haar gesproken. Uh, ...deze week. En uh, zij uh, heeft daarvoor nog een single uitgebracht. Niet zo gek lang geleden. Veel en dat vormt een onderdeel van. En dat ga je straks allemaal horen. Wie ook bij zich is geweest... ...das Banks. Uh, beter bekend als Guusje Schuit. Want uh, vorige week heeft ze nog zelfs op de vrijdag... ...van Sneak Pieck uh, de boel aan elkaar lopen praten. Weliswaar waren dat hele korte aankondigingen... ...maar ze deed het heel erg leuk vond ik. Uh, en zij zelf had twee weken geleden haar uh, release show in het patronaat, waar onder meer bijvoorbeeld deze single uh, te horen was. Quicksand Drag Me Down van Banks. I pretend we can make it Can we make it I promise you I'll never love another Elkaar. Banks hoorde je ervoor met uh, Quick Send Drag Me Down. Zij had haar uh, release optreden afgelopen... Nou, niet afgelopen week. Twee weken terug in het uh, pad 12 juni was dat uh, voor haar de datum. En deze voor uh, de mensen die van de festivals houden... en ben je zelf een organisator van de festivals, dan zou ik zeggen... Boek deze nou eens een keer. Want uh, deze weten toch wel uh, heel duidelijk iets uh, te weg uh, te brengen met hun muziek. Low Lo zeggen zijn weer helemaal terug. 2015 was een beetje, zo be een beetje het startpunt van Low Eriks. En ze bestaan inmiddels al meer dan 10 jaar volgens mij. Ik zal zomaar uh, misschien wel een bericht uh, krijgen van, uh, de opper, uh, van, van het opperhoofd. Dylan Sonnevan, maar ik heb de messenger niet aanstaan. Hij zal me nog even moeten appen als hij, als hij zit te luisteren. Maar uh, Nan is uh, het, uh, het nummer wat ze vorige maand hebben uitgebracht. En ik uh, voel het aan mijn water. Er komt nog meer aan van logo En ze hebben dat eigenlijk ook zelf stiekem al min of meer aangekondigd. En die, uh, dat drietal is Dylan Sonnevan dus. Tessa uh, Lamers, beter bekend als Lacet. En Maike van der Weijden. Dat zijn de drie van Low Addicts. Goed, we gaan verder met een dame die we vorige week nog zelfs live in de uitzending hebben gehad. En ik weet dat uh, collega Thomas de Jong een enorme liefhebber is van Verlieren Spiegel. En hier is Always Running. 3 oftewel een beetje de band van Konrad uh, Schelderen en zijn uh, Cornuizen, en ze komen uit Volendam. Hoe kan het ook anders? A little bit of you heet het uh, nummer, of a little bit of you, zo kan het ook, zonder de a voor. En daarvoor hoorde je Verlinden met Always Running, en voluit heet ze de Spiegel. Toegekomen aan het gesprek wat ik eerder deze week heb opgenomen met Nevin. En Nevin heet voluit Nevin Smit. En ze is ooit eens een keer hier bij ons te gast geweest. Maar toen kende de hele wereld eigenlijk haar nog niet eens. En dat was in de tijd van de EP Wie of Why, zoals zij dat ook noemt. Ja, ik zeg Wie, maar ik heb wel eens meer van die afwijkingen in dat opzicht. En dat was uh, de reden waarom we eraan spraken, of waarom ik er uh, heb gesproken. Dat had uh, te maken met de nieuwe single die morgen gaat verschijnen. Dat heet Common Sense. En de aanleiding is natuurlijk duidelijk, want die uh, single die moet natuurlijk onder de aandacht gebracht worden. Maar eerst hoor je veel, dan het gesprek en uiteindelijk dus die nieuwe single. Dat is een beetje het verhaal van Nevin. De telefoon hebben wij Nevin en in een heel grijs verleden heeft zij ook nog eens een keer bij ons gespeeld. Maar dat is alweer behoorlijk wat jaren terug, toch Nevin? ja dat is uh, drie jaar geleden nee zelfs vier jaar geleden ja, ja ik, ik denk zelfs nog uh, voor de pandemie zelfs nog dus uh, kan je nagaan nee dat nee, was wel echt midden in de pandemie midden in de pandemie nog oh jee ja. <laughs> uh, goed uh, laten we eerst uh, ja voordat we beginnen met die vorige single um, want, want dat was eigenlijk het begin hè met wie onder meer de, de vorige single? Nou, de EP. V. heet die, toch? V-I-E? Oh, ja, ja, ja. Oh, ja. Het is inderdaad het begin. Uh, als ik hier op terugkijk, denk ik ook, ach, het was, uh, ja, ik, uh, ik ben wel een andere kant ingegroeid muzikaal, denk ik. Maar ja. uh, ik heb nog steeds heel veel waardering voor uh, wat ik heb gemaakt. Maar um, ja, ook wel fijn om te zien dat je op een bepaalde manier met een groei daarin of zo. Ja, ja. ja, want was dat dan toch een periode waarin je eigenlijk de, muzikale, of de muziek eigenlijk meer of meer bij jezelf ontdekte? Sorry, wat zeg je? Was dat een beetje een periode waarin jij de muziek een beetje bij jezelf begon te ontdekken? Ja, ja zeker. En ik wist, ik wist echt totaal niet welke kant ik op wilde gaan. Ik weet nog wel dat ik... Uh, non-existent springs uit opnemen was en dat ik er eigenlijk een soort volknummer van wilde maken. En dat is echt totaal de andere hoek ingeslagen. Maar um, ja, het is dus, uh, ja. dus zeker een eerste EP van ontdekking. En met deze volgende EP die uitkomt uh, had ik wel veel meer een idee van hoe ik het wilde laten klinken. Dus uh, ja, wat meer perspectief. Ja, uh, vond je het ook leuk om dan op een gegeven moment een bepaalde avonturen aan te gaan in dat opzicht? Ja, zeker. Maar ik denk, ja, ik moet er ook wel, uh, ja, ik moet ervan waken dat ik zeg maar niet mezelf een soort van te erg in een bepaalde hoek wil drijven of zo. Dat ik toch wel open ben voor experimenten. Dat, ja. uh, dat heb ik ook wel heel erg gemerkt met maken dus van deze tweede EP, dat, dat ik heel erg een verwachting ervan had. Mm -hmm. uh, en ergens was het heel fijn om perspectief te hebben ervan, maar uh, ja, het is ook nog steeds belangrijk om open te staan voor experimenten. Totaliteit. Dus uh, ja, dat, uh, dat wil ik voor mijn volgende werk wel meenemen. Ja. Nee, zeker. Ja, uh, want uh, de eerste contouren, en dan komen we inderdaad weer op die uh, eerdere single die jij al heeft uitgebracht, de, uh, de contouren zijn daar eigenlijk al min of meer zichtbaar geworden met feel. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En uh, ja, deze tweede EP is ook echt een groot contrast. Dus er zijn twee nummers die zijn heel erg mellow, heel erg. Nou, ja, chill is heel erg rustig en melancholisch. En de anderen zijn echt een stuk harder. Echt ook meer boosheid, zeg maar. Dus uh, ja, het is dus, uh, een soort contrast tussen verdriet en uh, boosheid. Ja, moest, moest die woede er dan op een gegeven moment toch ook een beetje uit in die muziek? Zeg je wat, zeg je? Moest die uh, woede uh, in die muziek er dan toch ook echt uit? Sorry, ik zit echt Nou, ik ga het nog een keer vragen, maar moest de woede die dan in je zat uh, in de muziek er dan ook uit? Uh, hoe het er in de muziek uitziet? Ja, nee, uh, jouw woede, moest die dan in die muziek geuit worden? Oh, oh, oh ja, ja, ja, ja, ik vervorm nu. Uh, ja, zeker, ja, ik, uh, ik zie het gewoon natuurlijk ook heel erg als een vorm van expressie en... Uh... Ik heb deze EP gemaakt in een tijd van woede, zeg maar. Ja. Dus Dan uh, kom je ook de ambulance toe. Uh... <laughs> ja, ja. Het is altijd leuk als er ook nog even een hulpdienst voorbij uh, rijdt. Maar goed, uh, uh, we hadden het dus over de woede die je dan een plek moest geven. En daar heb je dan de muziek voor gebruikt. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Uh, als je daar nu op terugkijkt uh, uh, met, met, uh, met dat uh, verhaal in je achterhoofd, uh, is dat dan een uh, bepaalde waarde voor, uh, die je eraan toekent in dat opzicht? Ja, ik denk wel met deze nummer dat het heel erg voor mij een soort van uh, reality check was: uh, van wat, ja, wat speelt er nou bij mij van binnen, maar ook een soort ja, nou, dit is dan niet voor, uh, voor de aankomende single, maar voor. De, uh, ja, voor het nummer Grand Parade die later dit jaar zal uitkomen, waar de EP elkaar op genoemd is. Dat was wel een moment van, uh, ja, ook van closure, om het zo te zeggen. Ja. Om, omdat dat, dus, zeg maar, ja, dat is echt het eerste nummer waar ik mijn complete woede in uit. Uh, en dat zal je ook wel horen. Uh, maar uh, ja, het was mij ook wel ja, een moment van. Ja, afsluiten of zo. Ja, zoiets. Een afsluiting van een bepaalde periode, zoiets. Ja, ja. Ja, ja. ja want je hebt al uh, delen van, uh, van dat nieuwe werk al laten horen. Hè? Onder meer bijvoorbeeld bij een nieuwe oogst, kan ik me nog herinneren, in patronaat van een, nou, wat zal het zijn, anderhalf jaar geleden zo'n beetje? Of één jaar geleden? Ja, ja patronaat is uh, net een, iets langer dan een jaar geleden, ja. ja. Ja, want da daar heb je eigenlijk al een voorschot gegeven van welke muzikale richting jij uh, aan het opgegaan uh, bent. Ja, zeker. Ja, daar heb ik ook alle nummers van de EP's gespeeld. Mm -hmm. En uh, ja. ja, deze nummers die zijn al heel lang klaar eigenlijk. Ze uh, zijn eigenlijk in 2022, 2023 allemaal geschreven en ja. opgenomen. Ja. Dus uh, het kostte even wat tijd om, het, uh, ja, om de moed bij elkaar te rapen om het dan uiteindelijk weer... Uh, ...uit te gaan brengen. Ja. Maar, uh, maar nu zijn we er. Ja. Uh, waar lag dat aan? Lag dat aan jezelf? Uh, om, om, om het nu pas uit uh, te gaan brengen... ...en toen nog niet? Ja, ik, uh, ik wilde gewoon... ...ik merkte bij de eerste EP... ...dat ik het heel erg gehaast deed. Um, daar heb ik heel veel van geleerd. Dat dat uiteindelijk niet echt bevoordelijk is. Uh, dus ik wilde alles gewoon echt heel rustig aanpakken... ...met deze EP. En de juiste... Uh, ja, vormgeving daaraan geven en met de juiste, met het juiste team. En um, ja, ik heb daar, eigenlijk vorig jaar heb ik daar heel lang aan gewerkt met de videoclip. En voor deze komende single komt er ook een live video. En voor de single daarna komt er ook een live video. er uh, zijn heel veel dingen waar ik nog aan wilde werken voordat ik het daadwerkelijk ging uitbrengen. En uh, maar ik ben heel blij met het resultaat. En ik sta er nu ook volledig achter. Ja, uh, want als wij uh, praten, uh, dan is het dus uh, nu toevallig dinsdag. Maar als we het uitzenden, is het donderdag, de 26e ja. uh, juni. En de 27e komt er dus weer een nieuwe single van jou aan. Ja, ja. Common Sense, waar, uh, waar moeten we bij Common Sense aan denken? Bij jou of zoek je het meer buiten, uh, buiten jezelf? Uh, heeft het ook met de wereld uh, die wij nu zien uh, aan ons voorbij trekken? Heeft het Common Sense daar betrekking op? Nee, Common Sense gaat heel erg over hoe ik uh, omga met liefde als het ware. Ja. Uh, ik kan heel erg... Ja, beknellend zijn, maar ook heel erg uh, afstand houden op hetzelfde moment. En dat uh, ja, is uh, <laughs> erg frustrerend voor zowel mij als voor de ander. Uh, en daar heb ik, uh, daar heb ik een liedje over geschreven van ja, waar is ons uh, gezonde verstand? Waarom ja, ja. maak ik het allemaal zo moeilijk of zo? Ja. Uh, wat ook weer bevrijdend voor jou kan werken in feite. Want anders zou je er geen liedje over maken. Ja, dan, dan begin ik met schrijven en dan uh, zie ik wat ik schrijf en denk ik: ah, oké, okay, dus dat is er aan de hand. Ik ga eigenlijk nooit, ik begin nooit met. Maar nou, ik heb wel een vaag idee waar ik dan over wil schrijven, wat mijn gevoel is. En dan uiteindelijk dan, dan komen de woorden op het papier en dan denk ik: ah, dus dat is er wat er allemaal in mijn uh, onderbewustzijn ja. aan het spelen is. Ja. En het was voor, op dit moment was het ook wel echt even. Uh, ja, Weer een reality check van, oké, okay, ja, dat is er dus allemaal. En, uh, maar goed, die um, frustratie, die hoor je ook heel erg in het nummer. Uh, dit is een wat harder nummer, in vergelijking met de nummers die ik al heb uitgebracht. Veel meer gitaar gedreven en uh, veel meer uithalen. Dus uh, ik vind het ook wel een van de leukste nummers om live te spelen. ja. ja. Um, dan is natuurlijk nog de afsluitende vraag. Waar kunnen ze Nevin vinden op het wereldwijde web? Waar, we het, waar je het kan vinden? Ja, waar, jou, waar jij bent te vinden op het wereldwijde oh, web. Uh, ja, overal <laughs> op de naam Nevin. Uh, ja, op alle streaming services. <laughs> op, alle, op alle YouTube, op Instagram. Uh, ja, Nevin. Uh, van die streamingsdiensten met uh, spellijstjes. Nou, wij draaien het uh, gewoon met een uh, menselijke factor. Ik dus. Uh, dit was de nieuwe single Common Sense van Nevin. En daarvoor hoorde je het uh, gesprek met haar. Uh, we hebben nog meer nieuw materiaal, want dit heb ik koud binnengekregen of wat zeg ik? Warm binnengekregen. Heet van de naald uh, uh, de toestemming om deze ook uh, te laten horen. Van Judah Rivers. Morgen komt hij uit. En het nummer dat heet Wonderland. There's nothing that could console me 24-7 it can't control me So I lose myself in my tea-time dreams Try to get lost, can you tell me what it means? You look for the place where you can lose no one So I don't feel lost, not alone This empty house is not my home You look for the place where you can lose no one So I don't get lost on my own A heart that's made of stone heet van de naald is deze nieuwe single van Sterren Daka. Zij is even ergens anders. Niet in Nederland, maar ergens anders. En uh, het nummer wat ze morgen gaat uitbrengen, dat heet Egoïst. Daarvoor hoorde je Judah Rivers met Wonderland. En dit is alweer van een tijdje terug, maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Il Miglior, Fabro, Francis, albumblik van Jacob D. Edward.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 Every step of the way, it reassures me, winking at us, the infernal judge who's standing in a crowd and watches me repent for my sins through song.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 basket with the magazines my report cards could never have foreseen I'd be a sinner Write it again and again My brain's been playing games And I don't wanna live like that Oh, every day is a shape, And though it isn't too late yet I'm just a little Oh, we're a mistake Isn't that obvious yet? Drie nummers achter elkaar. Jacob D. Edward met Il Migliore Fabro. Francis Alban Blake. En daarachter hoorde je Iris Jean met The Architect. Die heeft vorige week haar uh, EP ten doop gehouden. Ook met een, in combinatie met een opdracht die ze heeft uit moeten voeren van het Conservatorium Arnhem. Waar ze nog steeds in opleiding is. En deze Emma Daniën komt uit Overveen. En bovendien was zij hem nog vergeten te melden. Maar wij nu dus niet. Wij hebben hem gewoon gedraaid. Het nummer dat heet Blurry. We gaan er nog eentje doen. En dat is ook eentje die vorige week bij het Sneakpick Festival heeft opgetreden. Absurdistische stuntelpop zoals ze dat omschrijft. Zie Lida met Raal. Cow.